Venderich met het NOS journaal. In Amsterdam stad van Enschede waar 40.000 mensen op de been waren, stroomde snel leeg. Twente maakte terugreis naar Enschede per helikopter. Met het 30 ste landskampioenschap sluit Ajax een roerig seizoen af. Trainer Frank de Boer nam halverwege het seizoen het roer over van Martin Jol en langs de voorzitter-koronel en directeur van de boog hun aftreden aan.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 Op de Oostzee bij Zweden ligt een cruiserschip stil door technische problemen. Het schip MSC Opera van de Italiaanse rederij heeft bijna het 2100 mensen aan boord, onder wie een onbekend aantal Nederlanders. Een aantal passagiers heeft gezegd dat de hygiëne aan boord achteruit gaat. Het schip wacht nu op sleepboten om naar de Zweedse haven in Visby gesleept te worden. Het cruiserschip had vandaag eigenlijk in Kopenhagen aan moeten komen. De passagiers zouden tien dagen met het schip rondvaren, met Southampton als begin- en eindbestemming.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 Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A9 Amstelveen-Alkmaar in beide richtingen. Bij het knooppunt rotterdam Polderplein 2 kilometer. Op de A10 de ring Zuid. Tussen Afrederai en Sloten 2 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Randweg Dordrecht 2 kilometer. De reishok is daar dicht en ligt daar wat hout op de weg.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 Goedemiddag, het tweede uur van uh, Entertainment View met natuurlijk het tweede uur Popster Henry Goed nieuws voor de uh, Michael Jackson liefhebbers, waaronder ik Ik heb iets heel leuks gevonden en uh, dat laat ik van je horen Maar nu eerst gaan we naar echt een lekkere dansplaat Frontvrouw van, uh, van de Gossip is solo gegaan, Beth Dito En de eerste single die ze uitbracht was I Wrote the Book You well, I treat you well. Elke nacht van een 8, 9 en 10 juli geeft uh, Prince een show op een um, uh, ja, Noordsea Jazz Festival. En uh, het is echt een nachtconcert. Nou, wil je daar graag bij zijn, dan moet je toch nog even geduld hebben. Want uh, platenmaatschappij Mojo, of eigenlijk kaartverkoop. Mojo heeft de kaartverkoop van Prins op Noord Jazz gestaakt. Ze zeggen, we krijgen het systeem niet stabiel. Sinds vanochtend 10 uur toen de kaartverkoop startte, kwam uh, Ticketmaster met een storing in heel Europa. Dat leidde tot veel frustratie en klachten op internet. Uh, Noord Jazz is niet de enige gedupeerde. Ook een uh, 013 in Tilburg merkt dat de ticketverloop via internet plat ligt. Uh, Manders, dat is de woordvoerder van, uh, van Mojo, uh, ze zegt, we hebben vanochtend al geen kaarten kunnen verkopen. De hele tijd het gefixt, maar dan blijkt het toch weer niet te werken. We willen niet dat mensen de hele dag in de wachtrijen blijven. We gaan nu goed uitzoeken wat aan de hand is. Stoppen met de kaartverkoop is een heftige stap. Dit is de eerste keer dat we dit moeten doen. Dinsdag 17 mei om 10 uur start Mojo de kaartverkoop opnieuw. En er zijn volgens mij ook wel enkele duizenden kaarten verkocht... ...die uiteraard nog steeds geldig zijn. Prince hoorde je en 1999. Zometeen leuk nieuws voor de Michael Jackson fans... Dat hoor je allemaal na Beat It. over de videoclip van Beat It er uh, braken tijdens de opname vechtpartijen uit, dit kwam doordat de kast uit echte bendeleden bestond nadat de politie had uh, moeten ingrijpen werd uh, besloten om de clip toch misschien wel verstandig om met acteurs op te nemen voor Beedit uh, vertelde ik je over uh, ja, wel leuk nieuws voor de Michael Jackson fans. Er is uh, op internet is een uh, soort uh, uh, ja, album vrijgekomen. Ik weet niet hoe lang dat bestaat, maar ik kwam er gisteren eigenlijk achter met alleen maar Michael Jackson nummers, maar dan a cappella. Voorbeeld van Bidit. Dit hoor je dus uh, uit Michaels micro of, uh, koptelefoon. En uh, ik zal hem iets doorspoelen, hoor je hem zo meteen a cappella zingen. Misschien nog wel een leuke blamo on de boekie. Even een klein voorbeeldje. Ah, de heerlijke intro natuurlijk, echt de disco klassieker. Moet je goed even naar zijn stem luisteren. Uh, kom hier wel bekend voor, hè? Nou is dus ook een a cappella versie van dit nummer. En die gaat zo. Ah. Ho. Oh. My baby's always dancing, and it wouldn't be a bad thing. But I don't get no love in, and that's no lie the night and freestyle at every kind of disco from the night i kiss the love goodbye. don't blame, me on, the sunshine. Sunshine. Don't blame me on the moonlight don't blame me on the good times blame me on the bouquet. ook er is een versie van eh abc you Two plus two natuurlijk met de Jackson 5 not, not, not, love, yeah. Maar er zijn natuurlijk ook uh, werken van zijn latere periode. Dit nummer stond bijvoorbeeld op uh, het album Invisible, you Rock My World, ook in a cappella. I don't think they're ready for this one. <laughs> I like that. De poe, de poe, de poe, de poe, de I'll stay with me, I feel my dreams And I'll oh, be all you need Oh, feel so right En nog eentje dan, ik kan niet zo lang naar luisteren Maar uh, nog eentje, Blood and the Dance Floor En die vind ik ook zo ontzettend goed Let vooral op die uithang yeah, She got your number uh, She know your game uh, your under. Uh, It's so insane uh, Since she's seduced uh, How does it feel uh, To know that woman Out to kill A Every night, like taking a chance. It's not about a lovey-dovey romance. And that right, you're you gonna get it. Every hot man is out taking a chance. It's not about a lovey-dovey romance. Send that right, you do it. To escape the world, I got to enjoy that simple dance. Lekker zeggen Michael Jackson en uh, a cappella. Ben je nou geïnteresseerd? Je kan gewoon even op Google zoeken: Michael Jackson a cappella. En uh, daar kom je waarschijnlijk uit op die link. Goedemiddag, Entertainment View. Zometeen tijd voor popstar Henry. Maar nu, eerst het gaat het goed hoor met de band. Nieuw album uitgebracht, alles blijft anders. En dit is de derde single die er vanaf komt: wijd open en, en beter. Is de bluff en hou vol, hou vast. Easy, oh, well, ZANG Het nieuws met Popstar Henry. Oh, wat is dat? Ja, wat is dat? Het showbiznieuws met Popstar Henry. En hij is er weer, hoor. dames en heren, goedemiddag, Henry. <laughs> Goedendag, ja. Goed. Goed. Goeie avond is het eigenlijk al, hè? ja, allemaal, hè? De uh, mensen thuis natuurlijk ook. Ja, nou, we zijn er weer. Hè. We hebben weer nog te bellen. Dus, ja, nou, ik ben benieuwd. Ja, ik denk dat jullie natuurlijk ook uh, de nodige discussies hebben gehad over het zonverstel, denk ik wel. Uh, nou, ik, Roy is er helaas vandaag niet. Dus ik heb er niet uh. echt veel over gehad. Want ik hou er helemaal niet van. Maar ik heb nee? veel, veel dingen gelezen over internet. Op internet. Ja, absoluut. Uh, laat ik gewoon natuurlijk eerlijk zijn. Het is natuurlijk zo dat, uh, is, dat is natuurlijk niet het, geweld, het meest... Uh, maar nummer wat er is. Maar uh, ik denk dat, dat er echt uh, ja, door zijn gegaan die gewoon een stuk minder waren. Ja, zeker, zeker weten. En daar is ook veel kritiek op, hè. Dat als je hoort op tv, iedereen heeft het erover. Maar hoe vond jij het optreden van dit drie drieërs? Ja, daar hebben we niks wat te zeggen. Ik bedoel... Uh... Ik vond het prima. En ik zeg nogmaals, als je daar een straatpuntlutsen in zet, je, dat, dat, dat schijnt meer eh, te maken dan eh, een goed optreden van de drieën. Ja, ja. En daar word, word je niet vrolijk van hoor. Nee, de, de zonde is dat. Het gaat dus echt om de, uh, ja, om, het, uh, om de act in plaats van de zang eigenlijk, hè? Ja, en daarom moet ik ook zeggen dat er echt bij waren. Uh, zelfs van Moldavië, inderdaad. Uh, daar hadden we straks al even over helemaal aanfluiting. Ja. ja, ik denk dat dat soort landen horen gewoon helemaal niet thuis. En, nee. uh, daar dat ook helemaal geen moeite voor gedaan. En als je dan kijkt, dan, goed, nou, ik, ik, ik, vind, ik vind nogmaals, uh, als ze in de finale waren gekomen, dan waren ze waarschijnlijk voor nummer 1 geëindigd 2, wel. Maar ik denk dat ze die finale thuis hadden voor denk ik wel. Ja. Okay. Dus, maar, het, je ziet ook weer hier dat de, de politiek er weer vanaf draait. En dan word je zo moe van. Ja. Ik denk dat is dat is gewoon, dat moet wel eens een keer afgelopen zijn. En hoe je dat dan moet doen, weet ik ook niet. Ik bedoel, ik zou goed dat. Maar we moeten gewoon heel zijn van wat, wat hier weer gebeurd is weer... Uh, ja, ik, ik heb er af en toe geen woorden voor wat, wat, wat, hier, wat hier aan de grondslag ligt. Maar... Ja, maar dat speelt eigenlijk al een aantal jaren. Ja, absoluut. Ja. Maar is het dan iets om een keer niet mee te doen? Of moeten we het nog steeds gaan proberen elk jaar? Kijk, het is natuurlijk zo dat er heel veel uh, kritiek uh, de laatste jaren komt. En uh, er steeds meer kritiek komt van jongens, hou ik gewoon zo niet mee op. Ja. Uh, ja, goed, er zijn er steeds mensen genoeg die daar... Uh, uh, ja, heel graag naar kijken en graag thuis weer naar deze dingen te kijken. Maar goed, moeten we die dan maar teleurstellen. Ja, het is helemaal zo. Ja. En als daar heel veel mensen naar kijken, dan is het wel gerechtvaardig om het wel uit te zetten, om het wel mee te doen. Ja, ja tuurlijk. Ik ben zo van, ja, voor mij mag het stoppen. Ik vind het, ik vind het de grootste onzin wat, wat, wat op dit moment op televisie is. Ja, je, ik kan sturen wie je wilt. Nederland wint toch niet. Nederland gaat toch niet door. Want dit... 3Js nee, zijn toch een van de beste artiesten in Nederland. In... Ja, kijk, natuurlijk hebben ze in Nederland wel een hele, hele grote naam, maar in, in het buitenland natuurlijk niet. Nee, oké, okay, maar... Ja, dat hebben natuurlijk ook ze oorzaken. En uh, uh, die jongens hebben internationaal, ze hebben ze dan niet zo gedaan. Dus die nee. kunnen natuurlijk ook niet doorbreken als je het niet gedaan hebben. maar dat komt misschien nog wel. Uh, kijk, dat er goede muzikanten zijn, dat is duidelijk. Ja, dat bedoel ik. Dan hebben ze natuurlijk het feit van, is de, de manier waarop... Uh, de zang wordt gepresenteerd, is dat dan uh, wat mensen graag willen horen in het buitenland? Ja, dat weet ik niet. Dat blijkbaar niet. Het is natuurlijk een aparte manier zoals wij je hier in Nederland kennen met, met, met zang. Ja. En, uh, ja, ik, ik, ik, ik denk dat, het, dat het hierover er dan niet klaar is misschien. Nee, nou ja, nou ja, als je, als je, het maakt niet uit als stuur de toppers of stuur je Glennis Grace. ik zeg maar wat. Het is allemaal, het is toch aparte act, maar. Misschien vallen ze toch onder dezelfde categorie? Te serieus misschien? Uh, nou goed, ik denk dat als we kijken naar Sineke vorig jaar... Dan, dan dat had ik ook niet verwacht dat die door zou gaan. Nee, oké. Okay. Dat is wel duidelijk in. Uh, De poppers daarentegen, die hadden... Ja, toen Gerard Joling erbij bij zat, had ik ze wel een kans gegeven. Ja? Oké. Okay. Ja, absoluut. Uh, uh, ja, toen, toen zijn ze dus gegaan zonder Gerard. Uh, ja. Dan zie je dat er toch een... Het, het is vrij vlak. Uh, er, zit, er zit geen spettering in. Uh, het is niet zo... Uh, ja, het is, het is, het is leuk nummer, maar ja, echt geweldig, geweldig uh, geweldige zang samen is er natuurlijk niet. Maar met Gerard Joling erbij is dat wel zo. Maar ik heb nu een bericht gehoord dat Gerard Joling volgend jaar wil meedoen, hè? Ja, voor ja, het ja, Eurovisie zijn Ja, ik heb het, het gelezen, ja. Okay. En, uh, hij zegt van, ik wil één keer meedoen. Hij wordt 51 jaar oud. Ja. Maar uh, nou, die, die, jaap Wit, van, die Witte van de Riezen, die doen die jullie ook al 57 Ja, ja, ja. Maar waarom niet? Ja, ja, nou, als je een goede show is, dat maakt het natuurlijk niet uit. Ja precies dus en uh, geert heeft natuurlijk een bepaalde uh, grappige uitstraling ja. Ja, ja waarom niet hij heeft wil een paar keer meegedaan en elke keer was hij dus was hij best wel hoog einde geloof ik ja klopt maar hij is een paar jaar geleden natuurlijk dat is enkele jaren geleden natuurlijk ja. en zou ik er iets anders moeten brengen als uh, in de arena ja. maar uh, ja goed maak er maar er ook maar een show van dat doet ze hem wel ja dus ik, ik ben benieuwd of het, dat dan de, de, de manier is om mee te doen in de finale. Ik, ik weet het anders ook niet meer. Nee, ja. Nou ja, het duurt nog een jaar, dus we hebben nog alle tijd om uh, iemand te sturen. Maar misschien zeggen ze wel dat we gaan, gaan stoppen hoor, maar ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Nee, ja. maar, uh, ik denk dat uh, wat de drieërs hebben laten zien, dat ze niks kunnen verwijten. Ze nee. hebben het best gedaan en daar nou, houden we het gewoon weer op. En ja. uh, Ik denk, als je, als je dan kijkt, wel is het afzet tegen hetgeen wat wel door is. En dat, dat is hetgeen waar ik wel moeite mee heb. Als ik dat er zoveel onzin uh, wel in die finale zit, dan denk ik van ja jongens, wat heeft ze weer mee te maken? Yeah. Uh, alle auto landen zitten er bijna in, uh, die elkaar allemaal handen over het hoofd houden. En elkaar de punten toestoppen. En uh, ja, zo werkt het natuurlijk niet. Daar gaat het, dat is ook niet de bedoeling hiervan. Ja, yeah. nee, klopt. Oké. Okay. Maar ik zit elk jaar weer opnieuw, dus uh, ja, goed, misschien volgend jaar geen werk. You never know. Ja, yeah, you never know. We will see. <laughs> <laughs> exact. Goed, ja, natuurlijk heb ik ook uh, gisteravond natuurlijk weer naar X-Factor gekeken. Het is natuurlijk zo dat uh, ja, de laatste lopen dagen staat natuurlijk alles uh, in het teken van en het songfestival uh, wat vanavond de finale heeft. Ja. En, en natuurlijk gisteren X-Factor dat weer een, een, ja, een groot, goed, goed kijkseifer heeft gehaald van 1,6 miljoen mensen zo. die er naar gekeken hebben. Dus dat is best wel uh, heel goed. Ik ja. moet ook eerlijk zeggen dat uh, SBS 6 die, die in feite dan met mijn man en alles uh, tegenhanger zou moeten zijn, ja, natuurlijk eigenlijk geen concurrentie is voor X-Factor, Nee hè, nee, de, ja, dat blijkt maar weer Ik had het niet verwacht dat het zo goed zou worden bekeken Naar de Voice of Holland Heb, uh, Zie je daar een reden voor waarom mensen Toch, uh, toch het willen zien? Ja, maar je moet natuurlijk niet vergeten dat de Voice of Holland, dat dit is een iets ander concept. Ja, natuurlijk. En dat kiezen er 2,5 miljoen mensen naar. Ja, ja oké, okay, maar... Dat is toch wel uh, wat, hoor. Maar er was wel veel, veel kritiek natuurlijk naar de Voice of Holland. Alweer, een, alweer, een, uh, alweer zo'n talentenjacht en uh, is het niet steeds hetzelfde. En, uh, dus ik dacht, nou, dat gaat niet heel erg populair worden. Maar uiteindelijk, ja, natuurlijk niet zo populair als de Voice of Holland. Ja. Maar toch is, heeft het toch meer dan anderhalf uh, miljoen kijkers. Ja, precies. En nou, de concurrentie is natuurlijk ook in vrijheid is ook een stuk minder uiteraard. Ja. Uh, ik moet zeggen dat uh, X-Factor, uh, wat het ooit geweest is, niet meer X-Factor is hoe het, uh, ja, het begonnen is, hoe het nou is. Nee. Uh, dat zie je duidelijk het verschil. Het is niet meer alleen de X-Factor, dat heeft te maken met, je uh, moet goed kunnen zingen. Ja, dat, dat was volgens mij niet, toch niet de bedoeling. Hey. Gewoon omdat je en, en goed kunt zingen. en een uitstraling hebt. en kan performen. net uh, een complete artiest kunt zijn. Ja, klopt. Uh, dat heb ik eigenlijk. en dan nou, we toch over x hebben verder. Hè, uh, dat heb ik gisteren eigenlijk wel een beetje gemist. Want ik, ik vond dat de ex uh, die, die nou uh, eruit liggen. dat is. hoe uh, heet uh, het nou? Ik Waar even de naam kwijt. Sway? Sway, Swee, exact je really. wel <laughs> uh, Dat Sway inderdaad uh, ja, eruit is gegaan. omdat eigenlijk de bloed was aan een groep om eruit te gaan. Ja. Nou lukt het hardst ja. Want er, er was nog geen groep, geen, nog, nog geen was eruit. Nou, nee, nee, nee, hoor. <laughs> de honden worden meteen helemaal wild. <laughs> dat wordt staan op de bank, hoor. Ja, dat zijn uh, echt de jachthonden. <laughs> maar, maar, maar, maar een uh, maar ze er wel. Oké. Okay. <laughs> maar in ieder geval, twee dagen er dan wel uit. Maar het was gewoon tijd, een groep om eruit te gaan. Oké. Okay aangegeven door de jury zelf. Ja. Uh, ze zeiden ja, we hebben alle, alle groepen zitten er nog in. Ja. En, uh, en dan, ja, dan kun je wachten dat het inderdaad echt goed eruit ziet. Ja, tuurlijk. En, ja. ja. en daarom moet ik ook nog zeggen dat, uh, helaas het zweeg geworden, uh, ik vond Pijken bijvoorbeeld uh, afschuwelijk slecht zingen gisteravond. Maar schijnbaar mag je dat niet zeggen, want daar uh, uh, heeft niemand het gehoord, maar hij zat af en toe flink naar zijn toon. Okay. En dat was inderdaad toch een stuk minder. En, uh, die ging dus wel door. Ja. Ja, het gaat dus wel om populariteit in plaats van de zang, dat blijkt me weer, hè? Ja, blijkt dat toch wel, dus. Uh, ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Ja. Dan ben ik serieus. Uh, ja, dan heb je natuurlijk uiteraard weer dat de, de, de jury zichzelf nog interessanter vindt dan, uh, dan de artiesten zelf. Wat? Want de jury zichzelf ging tegen elkaar te kappen, ook gisteravond weer. Ja, wat, wat was er? Uh, nou, wat, wat, wat, er was een opmerking van. Uh, van. van ik hoor naar Stacy toe, toen zei Stacy: van uh, ja als ik slim ben dan laat ik geld vertrekken, want dan hoef ik niet naar het concept van de poppers. En um, waarom zei hij dat nou? Ja. Want de vorige keer toen is uh, een van de acts van Gordon is eruit gegaan. Uh, Terwijl hij aan het optreden was. Oh ja, dat is waar ook. Oké. Okay. Ja, en ze ja. hadden hebben al, al, al een kaartje voor, de, voor het toppersconcept op zak. En ze heeft Gordon die kaartjes weer ja. aan te halen. Ja, klopt. Oh ja, ja, ja. En dan nou, nou weet je weer hoe het zit natuurlijk. Dus ja. denk je wat, wat zeggen ze nou eigenlijk? Ja, ja natuurlijk was Gordon ook weer, uh, weer helemaal uh, op het top in orde. Want wij hadden constant opmerkingen over de styling. Ja, maar ja, dat is een corner, hè? Ja, ik, hoorde, ik denk van als ik eens zie wat hij aan heeft, dan ga ik ook niet op straat zo. Dus dat is niet zo moeilijk. Uh, daarnaast had ik ook nog opmerkingen tegen Rochelle dat ze te dun zou zijn. Oh? Um, ja, stel voor vanuit gaan dat stel dat hij gelijk heeft hè, daarin ja. euh, dan zeg je dat niet op die manier zoals hij dat zegt wat euh, je ernaast van ja je moet op je, op je gezondheid letten nou, dat vind ik een hele goede opmerking je zo zeggen je bent te dun want dat dan ja dat, dat kan hij gewoon niet maken vind ik op zijn precies nee nee ja dat vind ik ook niet het niet kunnen uh. en dat is typisch geworden weer natuurlijk ja, maar ja. Ik, ik merk dat er af en toe flink wat haat en heid is onder de, de jurydeden hoor. En, af en toe dat, dat ze elkaar proberen toch van het troon te stoten door een bepaalde opmerkingen te plaatsen. Ja. En uh, daardoor komen de artiesten zelf een beetje in, een, in, een, in een, op de tweede plaats uit terecht. Ja. ja. Dus dat, dat was af en wel lachen gisteravond natuurlijk. Ja, dat, dat, maar vorig jaar was dat toch ook? ja, maar ik vind het ik vind het alleen maar erger worden eigenlijk. oké, okay, oké. Okay. dat is ja, dat jullie op gegeven moment gewoon interessant, ze heel interessant vindt worden, dus uh. ja. Goed, we wachten we ons af volgende week kijken we verder. <laughs> ja, ja, we zullen zien. <laughs> ja, er waren nog een paar andere dingetjes die heb ik nog even voor jullie opgedoken, natuurlijk. Ja. En uh, ze hebben misschien kunnen zien van de week, dat heb ik dan eens Grace bijna van de sokken werd gereden toen ze een interview deden. Ja, klopt. In Amsterdam. Ja. Dus uh, we zijn natuurlijk van, hé, hey, nou, Ja, goed, dat moet dus niet zeggen, daar midden in de jaren op staat, maar we stappen uit. Dat is Amsterdam. Ze praten ze allemaal in Amsterdam. Ja, precies. Dus, <laughs> ze, ze, ze wisten precies wat van de kansen zei, dat scheppen ze we natuurlijk wel. Ja. Dus die stapte natuurlijk uit en die wou even. Uh, en als dus is Grace gelijk uh, gaan <guleid> ja Dus ja, het was wel een beetje een ordinair scheldpartijtje daar. Ja. ja, uiteindelijk viel het meest. Ze hoorden wel aangifte doen of zo, hoorde ik. Ja, precies. Ze wilden aangifte gaan doen. Het dus is een plissiebode geweest. Maar uiteindelijk zijn ze, hebben ze toch maar eigen geld wil het toch maar niet doen Want ja, goed, het zijn, het zijn ordinaire scheldpartijen wat natuurlijk gebeurde. Ja, tuurlijk. En dat is het moment van wat er gebeurd is. En uiteindelijk valt het allemaal toch wel mee, uiteindelijk. Oh, Oké. Okay. Dus... Uh, ik heb er in ieder geval geen uitgifte gedaan verder, Oké. Okay. Nee, misschien ook wel beter, hè? Ja, dat denk ik zal ook. Dat zal vaker gebeuren. Ja, natuurlijk. En dan hebben we natuurlijk de Wernemars. Die, uh, die lag in de, in de clinch met een lingeriemerk SAP. Oké. Okay. Uh, ja, ik mag eigenlijk geen namen noemen, maar goed. Het, uh, sorry dat het even uitvloog. Maakt niet uit. Maar, maakt niet uit, hè. Uh, ja, hij, was, hij was binnen in de studio en op dat moment was de foto's, foto's goed gaande. Uh, dat was met uh, Rob Helder, geloof ik. Over zijn pensioen. Nou, de, uh, hij kon op een gegeven moment... Uh, de verleiding niet verstaan om enkele de plaatjes te schieten, weet je, van Inge de Bij was daar en Renwie Bonjanski. Ja. Um, die die proceserden daar aan voor de nieuwe campagne. Oké. Okay. Um, uh, ja, goed, en toen zijn er f -f -f foto's geweest en um, die heeft ook wat foto's gestuurd naar MMWen en Mars. Um, daar was te zien op een gegeven moment, uh, de de modellen fotografeerde. Uh, en daar was hij inderdaad wat uh, amused over. Ja, ja goed, En um, daar heeft hij een beetje, ja, een beetje, hij wil liggen, liggen schoppen, maar er komt in ieder geval uh, geen, uh, geen rechtszaak van of zo. Oh. Maar nee. Het dat lang dat ook nog wel mee, denk ik. Oké, okay, na gelukkig toch. Voor Erben. Ja, dus en hij heeft een nieuwe baan, hè, tijdelijk. Uh, wie bedoel je? Erben ja, Wennemars, ja. hij wordt uh, commercieel directeur bij FC Zwolle. Ja, ongelooflijk, hè. Ja. Dus, uh, ja, wie weet wat dat gaat worden. Ja, dus ja, maar dat Zwolle niet de restreeks heeft uh, kunnen promoveren. Nee, klopt. Naast van de droogte moet even bij RKC. Ja. Maar, uh, ja, even kijken of hij het misschien kan. Ja, nou, oké. Okay ook er is natuurlijk in de show, dus is dan uh, het huis van uh, Bastiaan en Toos als die zijn, is verkocht. Dus ze kunnen nou op zoek gaan naar een nieuw droomprijsje. Oké. Okay. Maar um, ja, als je een huis verkoopt, dan denk je, jezus, wat, wat zou we eigenlijk willen zijn? Maar daar wordt even maar liefst 2,7 miljoen so. voor meegeteld. Uh, en waar wonen zij? Uh, ze wonen in Amsterdam. Okay. Uh, ze ja, ze willen nou inderdaad gaan verhuizen naar, uh, naar, naar, naar een iets rustiger omgeving. In ja, ja. Iets van Haarlem ofzo. of zo. Okay. Ik heb uh, hier wel iets gehoord dat het misschien wel eens Boemerder zou kunnen worden. Oh. Uh, dus dat wordt weer in de buurt. Heel oh, leuk. Oké, <laughs> zo dus, weet je dat er vast ook is. <laughs> uh, maar dat praatje voor zich, 2,7 miljoen. Denk je, ja, ja, ja. ja. Uh, ik ben op een gegeven moment allemaal 2 miljoen bezig. Maar ik moet het eerst hebben die bij elkaar kunnen krijgen. <laughs> maar ik denk uh, dat ik wel praat erover. We <laughs> Maar goed joh, misschien over, over vijf jaar dat ik zeg van hé, ik heb het ook voor mekaar, maar ik ga er maar even vanuit van niet. Ja, nou ja, we zullen zien hè, dan kom je ook in Bloemenaan wonen, ja. of in Aardenhout, of misschien wil je in Zandvoort. Ja, dat is wel een mooie, mooie plaats in ieder geval. <laughs> maar in het weekend, even, in, het weekend in, de, in, de, in de vakantie, kom ik weer bij jullie op bezoek naartoe. Ja, hartstikke leuk, je bent van altijd, altijd welkom natuurlijk. Ja, dat weet ik jongens, Het gaat helemaal goed. Dan gaan we weer een lekker, lekker middagje van maken. Nou, helemaal top. En morgen natuurlijk, Ajax hè? Ja, Ja, ja. Ja, we hebben er natuurlijk nog niet over gehad over Ajax Twente. Wat denk, wat denk jij trouwens? Ja, eh, ja, ik ben natuurlijk voor Ajax. Ik zit morgen ook in het stadion. En eh, het wordt lastig, maar ik denk toch 2-1. Ja, laten we het hopen. Ja, laten we het hopen. Ja, het is natuurlijk zo dat uh, Ajax is een vrij jonge ploeg. Uh, ja. Er zit heel veel, heel veel techniek zitten erin. Uh, er zijn een aantal dingen gebeurd. Uh, uh, ja, goed. Twente is een vrij stabiele ploeg gebreken. Vrij ja, stabiele ploeg ook. Klopt. Uh, Iets verder zijn uh, qua organisatie. Ja. Maar ik denk dat uh, het publiek natuurlijk een, een ontzettend grote rol gaat spelen morgen in het, in het Ajax Stadion. Ja, en, uh, tuurlijk. Dus, uh, maar ik hoop ook net zo binnen. Ja, nou, we, we, zien het, uh, we zien het morgen wel. Dan hebben we morgen een groot feest op het Museumplein, natuurlijk. Ja, jongens, dat gaat niet meer stukken. Nou, Henry? Maar ik denk, ik denk drie even Ajax. Kijk, dat zijn, dat zijn de cijfers. Ik, ik hoop het. Wil eens mijn zullen zien. Ja, maar dat, dat, kan zomaar, dat kan zomaar gebeuren, dus. Uh, ja. Nou ja, we wachten af. Morgen om uh, half drie is natuurlijk de wedstrijd. En het wordt meer in 80 uh, landen uitgezonden. Ja, ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Maar kijk toch wel graag naar Nederlands voetbal. Dat ja. Is wel goed. Nou, te gek toch? <laughs> ja, toch? Maar niks anders zullen jullie een heel fijn en prettig weekend wensen. En we luisteren straks natuurlijk ook morgen heel veel plezier bij Ajax uh, FC En uh, dat is we nog wel mogen hebben. En dan graag tot volgende week weer, jongens. Ja, tot volgende week en een heel fijn weekend. Heel fijn weekend, jongens. En tot kooi, hè. Hoi. ZANG Het 11 juli... ...komt het uh, debuutalbum van Alex Claire... ...uit The Lateness of the Hour... En um, ja, hij weet wel goed naar momentum op te bouwen. Het zal van invloed zijn dat hij bij zijn uh, grote maatschappij als IJsland zit. En dat zijn album geproduceerd is door Diplo en Switch. Ook bekend als uh, Major Laser. Misschien is ook wel zijn relatie van een paar jaar terug met Amy Wanus nog van belang geweest. Alice Klee en uh, Too Close. Wat een toplaat. En daarvoor uh, Julian Pareda. 22 jaar en uh, heeft in uh, 2008 onder andere al samengewerkt met uh, Mark Ronson. En uh, Vorig jaar, 2010, bracht hij zijn eerste debuutalbum uit, Stitch Me Up, en je hoorde Wonder Why. Zometeen, een nieuwe single van Benny Benassi samen met Chris Brown, Beautiful People, om even het weekend echt vol te starten met een echte dansplaat. Nu, Terrain, Drops of Jupiter. That she's back in the atmosphere. Thank you. Dat was dan toch het uh, doorbraak van Train. En uh, terecht hoor. Tijd niks meer van gehoord daarna. Maar uh, vorig jaar kwamen ze dan, of twee jaar geleden al, 2009 kwamen ze met een nieuw album uit. En er stond onder andere Soul Sister op. En dan kwamen ze weer helemaal terug. Maar dit is toch wel hun uh, bekendste hit oh, ooit. Train. ...en uh, Drops of Jupiter. En uh, zo eindigen we langzamerhand Entertainment View... ...voor deze zaterdag 14 mei 2011. Ik wil je bedanken voor het luisteren... ...en uh, volgende week zijn we natuurlijk helemaal weer terug... ...hier bij uh, ZFM Sanford. Blijf luisteren, zo meteen de herhaling van... N ...of de Euro Breakdown, sorry... Fijn weekend en tot volgende week. Dit is de nieuwe van Benny Benassi.